De conservatieve Revolutie is een uh, begrip uit uh, historiografie, wat, wat gebruikt wordt in, in de historiografie om een bepaalde geestelijke stroming aan te duiden die uh, in principe al rond de eeuwwisseling uh, is te situeren, maar echt vanaf 1918, dus na het einde van de Eerste Wereldoorlog, echt een uh, flinke stem begint te krijgen. in uh, Tuinsland, maar ook in landen, andere landen in Europa. In Duitsland in ieder geval onder het begrip conservatieve revolutie hier bekend geworden is. En wat ermee bedoeld wordt is een, een, een, een, een groep mensen. Die uh, vanuit een, met een bepaalde achtergrond. Over het algemeen uh, met een zeer elitaire... Uh, zelfbeeld die zichzelf althans uh, uh, opwerpen als, als een, een, een, een nieuwe elite die zeg maar de politiek in Duitsland een nieuwe vorm moet gaan geven en daar dus aansluit op een wat ze zelf althans beschouwen als een, een verloren gegaan traditie het is dus een hele ja, het is een, eigenlijk een heel subjectief begrip, maar die, die tegelijkertijd, die, dat tegelijkertijd wel aangeeft hoe die mensen uh, zichzelf althans uh, beschouwen. Dat, dat, dat, dat, dat elitaire, die, die elitaire notie daarin is, is ook heel, uh, heel belangrijk, het geeft ook aan hoe die mensen, tenminste. Hoe ze zelf uh, hun positie in de politieke maatschappelijke verhouding van dat moment ook waarnamen. Dat ze ook eigenlijk daar een heel vanzelfsprekende... Dat ze dat editeren, dat was voor hunzelf iets heel vanzelfsprekends Zij waren degenen die eigenlijk de, de, de, de, de, de, het contact met die traditie weer zouden gaan herstellen. En dat was iets wat volledig, uh, nou dat was heel zonder klank voor ons en daar, daar, daar, daar twijfelden ze ook helemaal niet over. Uh, ze, ze, ze verkeerden ze een, een, ook een, een, een isolement, maar dat was een, iets wat voor, voor hen zelf volstik niet, uh, dat was uh, iets wat helemaal niet problematisch was. Dat, dat, uh, daar, daar, daar, Dat was niet iets waar ze, dat ze per se wilden doorbreken, maar wat ze wel wilden was dat ze die, die dat, dat, dat elitebesef dat ze dat ook dat ze daar ook erkenning voor wilden krijgen. Maar die erkenning wilden ze niet door middel van uh, de politieke middelen die zeg maar vanaf 1918 he, met de, de vestiging van de Weimarrepubliek. Ontstaan waren, namelijk uh, parlementaire democratie, verkiezingen en dergelijke. Nee, dat was iets wat ze dus volledig verwierpen. Dat is iets wat ze zich volledig tegen afkeerden. Ze zij zeiden van die Weinrepubliek, dat is iets wat eigenlijk helemaal niet hoort te zijn. Dat is iets wat, wat voorkomen moet verdwijnen. Er moet weer een Duitsland komen wat beantwoordt aan de ware aard van het Duitse volk. En die weinige heeft daar in ieder geval helemaal niks mee te maken. En wij zullen ervoor zorgen dat Duitsland weer hersteld wordt in die oude vorm. Maar dan wel met de zeg maar de een, nieuwe, een nieuw geestelijk elan. En wij zijn die mensen die dat geestelijk elan verpersoonlijken. Wij hebben in de oorlog hebben we gezien, in de, in de loopgraven, hebben we het aan de lijve ondergaan wat dat nieuwe elan is. En wij kunnen op, op grond van onze eigen ervaring kunnen we dat eenmaal tot uitgangspunt maken van een nieuw een politiek besef. Dat is een middelgrote uh, stad in de Bijense Paals. Uh, Luthyshaven ligt aan, uh, aan de Rijn. Tegenover ligt uh, Mannheim. Uh, over zijn vroege jeugd uh, ben ik zelf althans niet zoveel te weten gekomen, maar is in ieder geval. Uh, hij doorliep het uh, humanistische gymnasium, zeg maar. een uh, schooltype voor de, de, de, de, de wat, wat beter bemiddelde. laag in de Duitse maatschappij. Uh, na zijn middelbare schooltijd heeft hij een tijd lang het idee rondgelopen om de muziek in te gaan. Zijn vader was uh, muziekpedagoog aan een uh, lyceum. Uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor een studie richten. Hij is toen naar Lausanne gegaan. Daar heeft hij één of twee semesters uh, gestudeerd. In ieder geval een van de mensen die daar toen rondliep was Wilfredo Pareto, een Italiaanse... Uh, socioloog die uh, heel bekend is geworden om zijn uh, elite theorieën en uh, het is uh, heel erg uh, waarschijnlijk dat hij door uh, de colleges van Pareto uh, buitengewoon uh, geïndigeerd is geraakt omdat het idee van een uh, elite is later in de later ideeën van Jungstad dat een zeer belangrijk begrip in ieder geval, uh, die co college liep hij daar in 1913 uh, in 1914, augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit, en jong uh, meldde zich zoals uh, erg veel Duitse uh, leeftijdsgenoten van hem, hij was geboren 1894, dus hij was toen 20 jaar oud, meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger. Kwam, uiteindelijk kwam hij terecht bij de kampvliegerij, dat was een, uh, zeg maar, het stond voor de lichtmacht. Met, uh, vliegtuigen, dat was een, iets wat, wat toen natuurlijk nog niet uh, in, in de kinderschoen stond allemaal. Uh, dus dat was eigenlijk een heel ja, een, een een avontuurlijk wereldje waar hij waarschijnlijk in terecht is gekomen. Uh, een beetje ja, die sfeer van, van uh, uh, de rode baron, zeg maar. Al die, die, die, die, die, die, uh, Gevechten uh, van, van, uh, waar een bepaald soort, soort idee van, van ridderlijkheid nog aan uh, steekt. In ieder geval dat soort wereld dat soort, dat soort moet je er volgens mij bij voorstellen... Iets wat voor volkomen Haag staat, in ieder geval op de, de, de enorme massa vernietiging die uh, zeg maar aan de front uh, plaatsvond. Waarvan een notie van complete zinloosheid, die soldaten zich, uh, zich, daar, zich daar in ieder geval langzaam van meester maakten. Die, het is niet duidelijk of uh, Jun zelf ook nog uh, gevlogen heeft in vliegtuigen. Hij heeft later beweerd dat dat wel het geval was, maar daar, daar, is, in ieder geval, uh, daar is in ieder geval geen duidelijke aanwijzing voor. Uh, hij heeft dus niet echt zelf, denk ik, aan het front gelegen. Dat is ook belangrijk om dat te constateren. Uh, na die oorlog in 1918, toen uh, Duitsland de oorlog verloren had, toen uh, schijnt Jung daar, zoals een heleboel mensen in Duitsland, daar zeer uh, diep van onder de indruk geweest zijn van die Nederlander en ook van die hele nasleep daarvan. Uh, ik geloof het, dat, het, uh, dat je goed voor ogen moet houden dat de Duitse bevolking heeft die Eerste Wereldoorlog een langdurige periode met het idee geleefd dat ze die oorlog zouden winnen. Maar dat ze door allerlei omstandigheden uiteindelijk die oorlog niet gewonnen hebben. In ieder geval die nederlaag maakte ze een enorme druk, een, een diepe indruk. En Jung was de een, een van die mensen die daar uh, ook een... Uh, Hele ja, persoonlijk uh, daar zeer door geraakt waren. En hun oorlogservaring, als het ware, die zij hadden doorgemaakt, uh, nadien probeerden op een of andere manier een bepaalde zingeving aan te verlenen. En men werd eigenlijk uh, voortdurend be bezig gehouden door de vraag hoe het toch mogelijk was geweest dat Duitsland die oorlog had verloren. Uh, Bij Jung uh, was het, geloof ik, zo dat zijn, zijn, zijn idee van die, het zijn besef dat die oorlog had bepaalde gevoelens uh, losgemaakt, had bepaald een bepaald uh, elementair levensgevoel uh, geopenbaard, zoals hij dat zelf dan omschreef. Uh, Wat eigenlijk de. de, de, de, de zich ...de alledaagsheid van, van het bestaan... Zoals, dat, uh, ...zoals hij dat dan zelf noemde... ...als iets volkomen leegs had... Uh, ...ontmaskerd. En die waarden die hij in de oorlog... ...aan de lijf had ondervonden... ...die waren eigenlijk bepalend... ...voor zijn hele manier van denken... ...en in ieder geval over politiek... ...en, en hoe hij zich zou gaan opstellen... ...in, in die Weimarrepubliek Republiek. In... Uh, ...1919... Uh, tijdens de revolutie uh, had je allerlei groepen die zich daar uh, zeer uh, fel tegen die revolutie verzetten. Uh, de zogenaamde vrijkorpsen, in ieder geval in Beieren, uh, buitengewoon uh, omvangrijk waren. En daar met een buitengewoon uh, felle, enorme felheid, uh, ook in... in, in Geholpen door de sociale, socialistische re regering. Minister van Binnenlandse Zaken, Moske is een, uh, iemand die zich daar uh, buitengewoon uh, in, in de ogen van, zeker van uh, links Duitsland en ook uh, van links daarbuiten denk ik, buitengewoon uh, heeft gecompromitteerd door die ze daar uh, alle ruimte voor te geven. In ieder geval, heeft zelf ook in die verkoopsten meegevochten in 1919, in ieder geval, hij van zich daar helemaal ingestort. Uh, Na, die, uh, na dat avontuur, uh, zeg maar, zoals dus je dat kan omschrijven, 1920, toen was dat wel over. Toen is hij zich toch weer gaan bezighouden met die studie, die hij inmiddels al zes jaar had uh, geleden, hè, had laten liggen. En daar is hij dan toch weer mee aan de slag gegaan. Die studie rechten heeft hij ook afgemaakt. Is daar vrij snel uh, is hij uiteindelijk voor zijn doctoraal geslaagd en uh, was toen. Uh, en toen was hij netjes advocaat. Dat was iets compleet anders dan dat hele wereldje waar hij zes jaar lang in had verkeerd. En toen, ja, hij was op zoek naar een, uh, vrij snel vond hij overigens een baan moet uh, gezegd worden. Uh, hij vestigde zich als uh, advocaat, werd, uh, kwam daar in contact met een uh, parlementariër van de Duitse Volkspartij. De Volkspartij. Dat is een uh, partij die... Uh, in de traditie stond van de oude liberale partij, maar dan de nationale liberale partij. Dus een, een, een, een liberale partij met een zeer behoud, behoudend uh, cachet. Uh, die meneer Zapf was de leider van de DVP in uh, de Beierse Pals. Zat ook in de Rijksdag, had hij had daar een zetel. En jong heeft zich uh, vrij snel ook in, uh, in die partij, uh, heeft hij zich daar als lid. Aangemeld. Hij uh, kwam terecht in de jeugdorganisatie. Hij uh, bemoedde zich al vrij snel met de, de gang van zaken daar. Hij had ook zeer uitgesproken ideeën. Uh, zijn, zijn ideaal was om die partij, die hele Duitse Volkspartij, om te vormen tot een uh, soort, soort nobel partij voor, voor, voor, voor hein, wat, wat gezette. Uh, mobiliteit, zeg maar, mensen met, met, he, met, met aanzienlijke functies. Ik bedoel, hij was zelf ook uh, jurist, dus uh, ik bedoel, uiteraard uh, viel hij daar onder zijn eigen categorie uh, ook onder. In ieder geval, hij vond dat politiek dat was iets wat je niet moest overlaten aan het gemene volk. Je ziet daar een zeer antisocialistisch besef ook, of een sentiment komt daar heel duidelijk in de, naar voren. In ieder geval, uh, ook. ook Eigenlijk ook heel anti-parlementaristisch. Hij was op dat moment nog niet helemaal tegen het idee van verkiezingen en, en, en parlementarisme in die, in, die, in die betekenis, maar in ieder geval uh, de politiek moest gereserveerd worden voor een groep mensen die uh, zeg maar een, een materiële positie had verworven en op grond van die materiële positie ook een bepaald maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef had. Oh, can you do that? Het is goed om even uh, op te de, de dus twee kanten bij John. Aan de ene kant heb je dat avonturisme, en aan de andere kant die, uh, dat, dat, die zeer grote drang om, om, om zich in de politiek te begeven, maar dan op, zich, maar op zijn persoonlijke uh, interpretatie of zijn eigen voorstelling van hoe dat dan eruit moet zien. Uh, in 23 kreeg je dus een kans om dat avonturistische, die avonturistische drang van hem om die weer opnieuw uit uh, te geven en toen in de Franse troepen het Rijnland bezetten. Uh, dat dus was het echt bij hem uh, voor de voordeur zeg maar. En hij uh, richtte op dat moment een commando groep op. Um, omdat de Franse bezettingstroepen hadden een separatistische regering ingesteld. En die uh, separatistische regering had overigens zeer weinig uh, om het lijf. Ze had zeer weinig steun bij de bevolking. Maar Jung was daar uiteraard zeer door... Uh, persoonlijk, uiteraard zeer door... Hij uh, zich uh, geroepen om daar persoonlijk iets aan te doen. Uh, hij had op een gegeven moment connecties met het, uh, de Bijersche landsregering. Hij wist het voor elkaar te krijgen om steun te krijgen, maar die landsregering had op een gegeven moment ook daar, die wilde ook concreet iets zien van, van ja, van laat jullie maar eens zien wat jullie waard zijn ja, die commandokroep, en hij heeft toen de plannen opgevat om die separatistische regering, om die uit de weg te, te ruimen, dat is uiteindelijk ook, uh, heeft hij daar ook de, de toezegging gehad van de bijzige landsregering dat hij dat, uh, dat hij dat moest doen er is ook iemand naartoe gestuurd een politieinspecteur, die daar later overigens uh, verslag van heeft gedaan uh, die aanslag is dus gepleegd in januari 1924. In eerste instantie mislukte die, in tweede instantie uh, uh, werden die mensen inderdaad uh, vermoord in, in, uh, in, in, uh, in Spire. Uh, Jong liep daar persoonlijk trouwens een, uh, een schotwond in de hals bij op. Uh, hij werd vervolgens door de uh, Franse bezettingsautoriteiten werd hij uit de pants Gestuurd. Zijn persoonlijke bezittingen raakte hij daarmee kwijt. Hij heeft nog jaren later heeft hij nog geprobeerd om daar uh, bij de Duitse uh, regering, bij de justitie, om daar genoemdeling voor te krijgen. Hij heeft dat ook gekregen, maar hij was niet helemaal tevreden over uh, het bedrag. Uh, omdat hij ja, zijn persoonlijke wat, wat persoonlijk inzet voor het vaderland. Uh, het is natuurlijk een beetje, uh, een beetje wrang ook. Uh, dat je daar dan ook uh, geld voor wilt uh, hebben. Maar goed, dit heeft de zijde. Um, in ieder geval, um, Jo was lid van die, van die Duitse Volkspartij. Uh, in 1924 werd hij uh, kandidaat gesteld voor de Rijksdag. Um, hij stond op een uh, plaats op de kieslijst die hem uh, een zeer grote kans gaf dat hij ook in laat uh, gekozen zou worden. Het uh, geval is dat hij uiteindelijk. Uh, ...daar toch niet uh, terecht is gekomen in Rijksdag. Uh, de aanwijzingen zijn sterk dat hij uh, zelf zich heeft teruggetrokken van, uh, van de lijst. Hij was namelijk buitengewoon uh, afkerig van het idee dat hij alleen op uh, grond van het uh, feit... ...dat hij in plaats op een kieslijst had een uh, parlementszetel zou kunnen krijgen. Omdat hij uh, van mening was dat een politiek functionaris... Uh, moest een, persoon, een persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef hebben voor zijn daden. Hij moest Door zijn kiezers moest hij verantwoording geroepen kunnen worden. En onder de politieke omstandigheden, zoals hij op dat moment waar was dat naar, mijn, naar zijn opvatting uh, beslist niet het geval. En uh, de aanwijzingen zijn in zoverre ook uh, worden bekrachtigd door het feit dat hij ook nadien ook nooit meer uh, zich voor een politieke functie heeft laten... Dus uh, op bepaalde momenten in zijn carrière daar uh, zeer, uh, zeer goede mogelijkheden voor gehad heeft. In ieder geval hij in 32 uh, was hij uh, zeer goed bevriend met uh, de Rijkskanselier. En uh, op dat moment ook heeft hij daar sterk van afgezien om daar echt een politieke functie uh, los te krijgen. In ieder geval uh, is het zo dat hij zich in die partij steeds minder goed ging uh, thuis voelen. Uh, en... In 2025 heeft hij uiteindelijk ook zijn uh, lidmaatschap van die partij opgezicht. In 1925 uit de DVP gestapt. Uh, die stap heeft hij ongetwijfeld, tenminste, dat het is mijn veronderstelling, gemaakt omdat hij inmiddels een uh, ander vorm had gevonden waarin hij zijn politieke idealen vorm kon geven. Uh, hij was namelijk in contact gekomen met de zogenaamde Club. Dat was een uh, groepje rond de dichter en, en, en, en uh, waar hij ook heel erg bekend om, uh, Van om geworden is. is dus, een uh, uh, vertaling van Dostojevski uh, uit het Russisch en het Duits. Die overigens tot op de dag van vandaag nog schijnt te worden. Uit de, in de van een Broek. Een man met een zeer uh, begaafde, zeer uh, goede pen. En een man met, met hele esoterische ideeën, uh, zeer uh, ja, moeilijk vat om op te krijgen, maar nou, uh, iets een bepaald, bepaald soort, soort, soort stijl ook uh, wist te hanteren die uh, op mensen in zijn omgeving een enorme indruk maakte. En, en, en, en ook wordt gezien als een soort, een, een soort, soort, soort, soort, soort, soort geestelijke leider die uh, de, de stem van het ware Duitsland wist, wist uh, te ver, vertolken. Me uh, van de Bloek pleegde in C25 uh, zelfmoord. Dat dus uh, niet, was uh, niet zo ja, dan, uh, had, uh, uh, was een, niet echt een uh, vrolijk mens, zou ik zo zeggen. De Uniclub viel op dat moment, zeg maar, op het moment dat, dat Jung daar binnenstapte, uh, aan een, een, een crisis uh, Had ook te maken trouwens met de, zeg maar, de algemene ontwikkeling in Duitsland. De uh, die, die had zich zeer fel afgezet tegen de Weimar-republiek. En zolang het slecht ging met die Wijmerrepubliek, ging het natuurlijk goed met de Uniclub. Uh, en, en dat was natuurlijk vice versa, dus voor een 25, uh, en dan is Stresemann aan het bewind, dan kreeg die uh, Weimar Republiek er eindelijk een beetje... Die begint een beetje zo in zijn uh, baan te geraken. Uh, het ziet er naar uit dat uh, de Duitse bevolking zich toch uh, gaat verzoenen met die republiek. Hoe dat is in het begin echt, de eerste jaren, echt kantje behoord. Uh, was steeds de ene push volgde de andere op. En uh, het was eigenlijk de vraag wanneer het, uh, hoe lang het allemaal zou duren. Uh, wat ook belangrijk was natuurlijk, was dit de verkiezing van uh, Hindenburg tot uh, Rijkspresident, waardoor de, uh, de, de rechts, de, de nationalisten uh, toch iets meer in die uh, publiek gingen zien. In ieder geval, op dat moment was die juni -club, uh, daar, Ja, er was, was eigenlijk weinig meer voor ze te hangen. Uh, er gaan ook een hoop mensen die stappen eruit, uh, vinden ongetwijfeld overal baantjes en dergelijke, uh, zijn er ook niet meer zo geïnteresseerd in. Uh, Jung komt er nou niet binnen, en de, de, er blijft eigenlijk een harde kring van mensen over. En Jong wordt eigenlijk steeds meer gezien door die mensen als iemand die de, de zaken nog bij elkaar kan houden. Uh, Jung is, uh, wat wel snel blijft, is heel goed als, als, als, als uh, de poespreken van, van uh, groepen van, van zalen. Zijn redenvoeringen zijn vaak heel, heel, heel pakkend, uh, hij weet zich goed uit te drukken. Het is iemand die een hele en, uh, het is een verschijning. Iemand die, die, die uh, indruk maakt, met een bepaalde persoonlijkheid. Uh, waar die vooral, wat vooral er heel erg belangrijk was in dit verband, is dat hij goed was in het organiseren van mensen. Hij wist dingen zaken voor elkaar te krijgen. Hij wist mensen te muziek hij wist aan te zetten tot, tot allerlei activiteiten. Jung dat, dat, was dus gewoon zeg maar, de hoop voor die, voor die mensen die in die Juli-club uh, nog, nog, nog, nog rondliepen, om, hey, om daar nou, nog iets, iets moois van te maken. En na 25 wordt hij dus, uh, hey, wat hij wat net ook gaat doen, is dat hij door allerlei tijdschriften die uh, min of meer in handen zijn van die Uniclub zou je kunnen zeggen. Of, van, van, en ook van alle groepen trouwens die daar omheen uh, bewegen, die zijn eigenlijk een beetje een heel loshangend uh, groepje. Dus, ze zijn heel afkeerig van allerlei officiële verenigingsvormen, ze hebben geen statuten of niks. Dus komen we elke week komen ze we bij elkaar en dan hele gewichtige gesprekken over de, over de cultuur, over de staat van de politiek. Uh, over het nog een zeer kritisch uh, fantoon. Uh, men beschouwt zich eigenlijk als een.. Het geweten van de natie, Ik bedoel, een van de tijdschriften ook uit die groep heet dat gewissen uh, Jong gaat in ieder geval, uh, omdat mij dat hij ook een goede pen heeft, uh, gaat hij voor diverse plaatjes schrijven. Hij heeft co contacten met uh, allerlei uh, hoofdredacteuren, uh, zoals dus er zijn uh, Paul Vichte van de Deutsche Allgemeine Zeitung, uh, allerlei blad is het, uh, het, het, het, het uh, tijdschrift uh, Die Deutsche Rundschau van... Uh, Rudolf Petschel, uh, De Duitse Rundschauw, was in 1874 opgericht zeg maar, als een soort, soort blad wat de nationale eenwording en zeker cultureel uh, gehalte zou uh, moeten gaan doen. Dus Duitsland was het een compleet nieuwe staat en er moest ook iets, er moest een bepaalde cultuur ge, ge, gecreëerd worden. En, en die Duitse Rundschauw is een van de bladen die daar in dat opzicht voor opliep. Dus het was een, een blad met een, een, een zeer... Uh, een grote, grote reputatie kun je wel zeggen. En dat plat was dus vanaf 1919 in handen van Rudolf Petjol. Een man die zich vrij snel zou gaan ontwikkelen tot de rechterhand van Eka Julius Jong. de man op de achtergrond. Tijd na 25 uh, eigenlijk uh, weg, Winnicook uh, werd overgesteld in een onderdeel van een wat grotere uh, eenheid die zich dan met de, de naam Green uh, toide tooide. Het zijn trouwens meerdere termen die je tegenkomt. Uh, het is vaak niet helemaal duidelijk wat, wat nou precies het uh, verschil van het ene met het andere is. In ieder geval, Uniclub was een beetje het, uh, zeg maar het, het centrum van die, van die ringbeweging Waar in ieder geval de, zeg maar de echte harde kern uh, zich in verzamelde. In ieder geval, na de 25 uh, verdwijnt de Uniclub een beetje aan het zicht. Uh, er komen andere groepen voor in de plaats, onder andere de Deutsche Club een conservatieve club, in ieder geval het zijn een Volksdoodje club, is er ook nog een. Um, hier was dus een van de mensen die in, dat, uh, in dit conglomeraat van al deze uh, verenigingen uh, een beetje naar voren geschoven werd als de man die uh, de, de nieuwe leider zou kunnen worden. En om die claim te ondersteunen, om die te onderbouwen, uh, het is zich op het schijn van een, een, een, een lijvig en zeer pretentieus uh, met, met zeer veel uh, potentie ge... boekwerk, uh, wat in 1927 uiteindelijk verscheen. En dat was bedoeld om, om zeg maar en als een enorme grote om in een heel verhaal, zeg verhaal maar, alle problemen van zijn tijd in, in, in, in, in, in, in, in, in omvang van drie bladzijden samen te bundelen. En dat uh, de, de, de boek verscheen onder de titel Hershoff der Mille Weertigum. Een uh, zeer pakkende titel waarmee hij eigenlijk zijn politieke positie uh, aangaf. Die herschaf der Mille Weertigum was uh, de omschrijving van de Feyenoord Republiek, de minder 14 en waren de parlementariërs, de socialisten, en in ieder geval al die mensen die het voor te zeggen hadden en die daar eigenlijk helemaal uh, niet hoorden te zitten. Volgens Joen volgens, en uh, volgens al die mensen die dus, uh, zich in uh, hun, hun, hun verkeerden. In ieder geval een, een, een, een, een slagwoord waarmee die, zeg maar, dat hele politieke systeem in één klap kon te lijf gaan. Uh, 27 werd het vers verscheen dat dus voor in de eerste druk. Uh, een tweede druk verscheen al vrij snel daarna, in 1908 of 1929. Uh, is niet helemaal duidelijk, die jaartal verschillende was van uh, diverse boeken. In 1930 verscheen de derde druk die trouwens helemaal overeenkomt met de tweede. Een uh, biblio vier uitgave overigens. Hier uh, heerst even in de wetingenbus. dus uh, een een... Lijf boekwerk, in ieder geval tweede, derde druk uh, omvatten 680 bladzijden. Uh, het is ook dat het boek trouwens nog uh, uiteindelijk een, een 13.000 à 15.000 exemplaren van gedrukt werden. Uh, overigens is niet duidelijk of al die exemplaren ook uh, uh, over de toonbank gingen. Uh, het is uh, bijvoorbeeld zo dat een uh, nogal uh, makkelijk uh, aanspraak maakte op zijn uitgever om een boek toe te sturen als hij bijvoorbeeld weer eens in contact was gekomen met een uh, interessant heerschap. Iemand, hè, een politiek uh, of, of een, een industrieel bijvoorbeeld, die, uh, die wel enigszins uh, oren had naar zijn uh, denkbeelden. En dan zei hij: dan nou, schreef hij weer een brief van zijn uitredendste jongenstuur weer zo'n uh, zo'n boek aan. Hè? Dus ik denk dat een hoop van die, van die, van die boeken uh, gewoon eigenlijk uh, weggeschonken werden. Uh, het tekst vond ik toen toch 13.000 en 15.000 exemplaar. In een bepaalde kring was het een boek wat ook, uh, waar, waarover ook gesproken en uh, waarover ook geschreven werd. Uh, zelfs in de, nazi, de nationalistische pers werd er op een gegeven moment de recensie aangewezen. Niet zo enorm uh, positief uh, van uh, toon was. Uh, in dat boek probeerden jullie een enorme. Uh, of de mensen probeerden die uh, zeg maar alle problemen van zijn tijd te omschrijven. Uh, het varieerde van, van politiek tot economie, tot. Uh, huh, uh, uh, juristische, juridische problemen tot, tot uh, wat, wat dan eigenlijk uiteindelijk het fundament van het hele boek is een filosofische beschouwing waarmee die uh, zeg maar het, het, het, het, het de, de, al, al die waterhoofdstukken in een bepaald kader probeert te plaatsen uh, nou is mijn stellige overtuiging dat het uh, boek uh, wanneer het vergelijkt met uh, het werk van een, een uh, andere uh, Neoconservatief die op dat moment uh, aan de weg timmerde. De, de Weense economie op naar Spann. Uh, de ware staat. Als je dat, die ideeën naast elkaar legt, dat de overeenkomsten zeer sterk zijn. Maar Span was dus de grondlegger van de theorie van het uh, universalisme. Een, een, een begrip dat hij, voor zover ik weet, zelf uh, echt ook uitgevonden. Uh, een idee dat alles met elkaar samenhangt en ook samen hoort te hangen. Uh, dat universalisme was een, een, een, zeg maar een, een, een, een, een cultuurkritische, wetenschappelijke methode, kun je zeggen, die zijn uh, oorsprong ontleende aan de uh, ontstaan van, van de moderne menswetenschappen. Zoals die uh, uh, waren geformuleerd door mensen als Dindhai en uh, Rikert. Die zich een beetje proberen die menswetenschappen wat, wat los te maken van, van de op dat moment zeer uh, sterk uh, heersende Methoden van de uit de natuurwetenschappen zeg maar alles dat je alles met natuurwetenschappelijke modellen kunt verklaren. Ook, ook de maatschappij, de mensen en alles wat daarbij hoort. En dat mensen als gaan proberen om dat enigszins de, daarvan los te komen. Van dat idee dat de, de mensen zijn gevoelens zeg maar, niet met met met, met, met, met wetmatigheden is te beschrijven. Uh, Jong was daar en ook span. Uh, die bouwden daar als het ware op voort op die idee, maar gingen daar eigenlijk een heel eigen weg in. Uh, wat eigenlijk heel sterk in, dat, in die benaming van hun gaat spelen is, is, het, is het, het, het cultuurkritische element. Het uh, universalisme is een, een, een, een, een, een theorie die een, een wereld beschrijft, die eigenlijk, zeg maar, een soort tegenbeeld is van de wereld zoals die op dat moment bestaat. Het uh, idee die zij eigenlijk, daaronder speelt, is dat die natuurwetenschappelijke methode waar zij zich doet. dat is bij Delta is, uh, is dat niet zo het geval. Maar waar zij. Waar ja, zij er heel toe naar nou, neigen nou, is dat de natuur, natuurwetenschappelijke methode ook heel scherp aanvallen. Daar ook uh, die natuurwetenschappelijke methode ook als het product zien van een bepaalde maatschappij. Die zij heel erg sterk afwijzen. Die natuurwetenschappelijke methode heeft tot een bepaald kijk naar de wereld geleid. waarin alles wordt geanalyseerd. Uh, opgesplitst in allemaal deeltjes. Waardoor gewoon het overzicht volledig niet meer bestaat. En dat verlies van het overzicht van het totaalbeeld, dat is een weerspiegeling volgens Span in you van het verlies van innerlijke uh, zingeving, zoals ze dat beschouwen. Dat universalisme is dus uh, bedoeld om die zingeving weer terug te winnen. En dat terugwinnen van die zingeving, dat is dus ook gericht tegen de maatschappij. Zoals die op dat moment bestaat. En ook de allerheersende waarden van die maatschappij. Dus de idee van vrijheid, de idee van gelijkheid. Eh, democratische gedachten. Alles, alles wat daarmee samenhangt. Dus die gelijkheidsidee is iets waar ze, waar ze zich heel erg sterk van afzetten. Ik, ik kan nu eventjes iets. iets Voorlezen bij een, ja, uit het boek van Jung, waarin zeg die samenhang van, van dat, gelijkheids, dat, dat afzichtige gelijkheidsidee wat hij dat onder woorden brengt. Uh, hij zegt hier dus: Het uh, is de zien des levens zelfs, der door die gelijkheidsvordering bedrood is. Werd dat ziel uitgelijk van verschillende verwekeningen, oftewel zo'n middel gemacht, zo so valt die, spa die spanning en damit die lebendigheid weg. Alle echte Kultur beruht auf diesem Lebensgesetze. Seine Verleugnung führt zur Erstarrung und zum Tode der Lebendigkeit selbst. Wer deshalb das Streben nach der Ganzheit des flüchtigen Lebens in sich fühlt, wehrt sich leidenschaftlich gegen den Gleichheitsgedanken, der alles Lebendige zerstört. Das die gelijkheidsidee is iets, ook iets, iets, iets wat vreemd is aan het leven als zodanig. Het is een, een, een, zeg maar een, een, een vernietigende kracht, die, die dus uit het overwonnen moet worden. Uh, men streeft ook naar het, het, het herwinnen van die, die samenhang, die totale samenhang, de notie van die samenhang. Ik zeg maar in, in, in, wat zij dan noemen de, de, de kansheidseerlevenies. En die die voelen ze dan weer terug op hun, op hun persoonlijke ervaringen. En bij Jung is dat dan ze zijn, zijn ervaringen in de oorlog. belangrijk is, is dat die, uit die universalistische theorie, daar wordt een hele theorie over de maatschappij aan ontleend. En in die theorie zijn twee begrippen in, in, in het denken van jong zijn van, van, van groot belang. De eerste is het idee van de goddelijke ortho. Uh, dus het idee dat de maatschappij Zeg maar een soort piramidale structuur moet hebben, die een weerspiegeling is van de goddelijke ordening op aarde. Uh, en binnen die piramide, daar is dus een toplaag, en dat is dus de, de, de, de, de, de, de, de, de leidende stratum in, in de maatschappij. En die, die toplaag is eigenlijk een soort. Nieuwe adel, zoals u dat noemt. En het is van belang om um, dan uh, te onderstrepen dat, dat die nieuwe adel is, dus ook iets heel anders, maar tegelijk ook weer in een bepaalde vorm een um, teruggrijpen op de adel zoals die bijvoorbeeld in de middeleeuwen heeft bestaan. Um, dus uh, een Edelen die dus op grond van geboorte zeg maar, in die adel, uh, tot, tot die adel behoren. Maar dat is niet alles, dat is niet voldoende volgens jou. Het gaat ook om een bepaald uh, moreel besef wat uh, die adel heeft. Dat het, uh, dus je keert dus weer die idee van, van verantwoordelijkheid uh, in terug. En dat, dat verantwoordelijkheidsbesef is dus iets wat ook mensen... Uh, zich bij zichzelf kunnen ontwikkelen, die onder andere op, op grond van bier doen. Dat is ook een uh, idee wat, wat uh, bij deze mensen een grote rol speelt. Uh, dus je kunt, mensen kunnen ook, ook zeg maar tot die adel toestromen. Het idee van een elite die dus wel uh, is afgeschermd van de rest van de maatschappij, maar tegelijkertijd ook een, een, een, een kindje open houdt voor, voor uh, mensen die daar in van ons niet doen om daar in te te evolueren. Dus dat die nieuwe adel is ook een, een, een, een bepaald soort soort soort uh, ideaal wat wat wat die maatschappij als geheel kan omvatten. die, die adel is een, uh, een heeft het, het, het inzicht in wat er in de maatschappij leeft en vertegenwoordigt ook alle waarden uh, die die maatschappij als geheel in zich draagt. 27 had hij, had hij dat boek geschreven. Uh, wat bij bedoeld was om zijn, uh, zijn, zijn, zijn prestige te, te, een, een, een heel duidelijk fundament te geven. Hij ging ik met dat boek ook heel bewust uh, de boer op. Uh, werd ook uh, ondersteund door die uitgever. Uh, jullie gaan vanaf dat moment heel concreet op zoek naar hoe kan ik ergens een in ingang vinden om mijn ideeën. Ook een concreet gestalte te laten krijgen. Uh, hij gaat zich bemoeien met allerlei uh, uh, groepen, uh, allerlei verenigingen die, die uh, ja, dus niet noodzakelijk alleen binnen die ringbeweging uh, uh, opereren. Uh, op een gegeven moment is hij betrokken bij een, uh, een politieke partij die opgericht wordt in de vroege jaren 30. Daar probeert hij dan uh, zijn ideeën over politiek, probeert hij dan door te zetten. Die, die idee heeft hij. Uh, in uh, mijn idee uh, in een uh, heel kort uh, uh, opstel, heeft hij die verwoord, uh, die uh, ligt in, in, in nalatenschap van die uitgever Rudolf Het uh, zijn er tien woord zijn, dat geeft eigenlijk heel uh, concreet, heel kernachtig weer wat hij eigenlijk precies wil, uh, hij heeft het daarover de vorming van een, een, een mooie front, uh, wat op zich weer teruggrijpt op de uh, ideeën en traditie van de Jungbeweging, van, uh, van, van de Junggroep. Die, uh, die neue front dat is een, een, een, een soort derde kracht, een, een derde partij. Die de tegenstelling tussen links en rechts moet overwinnen. Een, een, een, een derde kracht die eigenlijk de natie als geheel uh, omvat. De, de waarde van, van, van de Duitse natie, want tegenstander links-rechts, die is uh, in feite kunstmatig, is, uh, lieder, uh, lieder die die, die moet overwonnen worden. Uh, wat, wat heel bijzonder is in de ideeën van die, uh, over de nieuwe front, is dat het uh, middel waarmee die uh, groep, uh, die derde partij, zich moet doorzetten, uh, dat is het, het geschreven woord, de, de, de journalistiek. Uh, dan in de betekenis uh, van een hele geëngageerde vorm van journalistiek. Uh, hij is ervan overtuigd dat uh, wanneer de morele kracht van zijn argumenten maar met veel. met, met, met de juiste vorm en het, met de juiste toonzitting wordt, wordt, wordt, wordt overgebracht, dat, min, dat het volk zal inzien dat die argumenten ook juist zijn. Jung twijfelt daar zelf niet over. Hij is dus niet, hij gaat niet in discussie met, uh, met, met mensen die het niet met hem eens zijn. Hij is zo overtuigd van zijn gelijk dat hij met veel kracht dat gelijk wil gaan halen. Uh, die ideeën zijn ook de richtlijn voor zijn opereren in, in die politieke partij. Uh, zoals uh, zich, uh, zoals men kan verwachten, uh, staat hij op veel uh, tegenstand in die partij. Uh, dat uh, avontuur loopt uiteindelijk ook op niks uit. Uh, hij heeft een tijdje lang heeft hij wel in uh, München, waar hij, waar hij dus voornamelijk uh, opereert, heeft hij uh, een tijdje lang heeft hij uh, uh, redelijk. Uh, perspectieven, maar dat wordt uiteindelijk dan, dan ziet hij zich steeds meer tegengewerkt door allerlei mensen daar, ook vanuit Berlijn, waar dan die partij dan gegrondweest is, daar worden allerlei mensen een naar naartoe gestuurd en hij ziet dan dat die mooie ideeën van hij worden, worden, worden, worden, ja, eigenlijk compleet worden ontgraven. Dus dat loopt allemaal op een teleurstelling uit. Hij probeert op allerlei mo mogelijke manieren, probeert hij toch uh, ergens een, een ingang te vinden. Uh, maar hij blijft eigenlijk voortdurend, blijft hij in de marge opereren. En het, het kan eigenlijk zijn eigen zelfbesef... Uh, dat wordt er eigenlijk niet door ondergraven. En het lijkt eigenlijk dat hij ineens in 1932, wanneer... Uh, Zeg maar de, de, de, de ondermijning van de Republiek van Weimar eigenlijk al, al, al flink is uh, uh, ingezet. En uh, je hebt dus eerst dat die episode met uh, Heinrich Brünning, uh, dat is eigenlijk nog allemaal heel uh, dubbelzinnig allemaal. Uh, Brünning is aan de ene kant uh, steunt hier op die rechtsdag meer aan de andere kant. Uh, probeert hij die Rijksdag eigenlijk voortdurend bij het spel te zetten. Het is nooit helemaal precies duidelijk waar die nou precies staat. In 1932 dan wordt benoening afgezet en wordt vervangen door Frans voor Papen. En die regering van Van Papen, dat is eigenlijk vanaf het begin van duidelijk, heeft eigenlijk geen enkele steun in de Rijksdag. Maar wel de volledige steun van de president van Hindenburg. En door middel van een bepaling in de grondwet kan die regering... Uh, kan in het zadel uh, blijven door de Rijksdag eigenlijk voortdurend uh, buitenspel te plaatsen. Nou, in 1932 staat uh, Jung dus in het centrum van de macht, onder voorbehouden dat die macht eigenlijk heel betrekkelijk is, want dat kabinet van papen is uh, volledig gebonden aan de volmachten van uh, de Rijkspresident. En uh, in november wanneer die voormachten worden ingetrokken, door allerlei intriges op de achtergrond, dan is die positie van Papen ook onmiddellijk uh, is die, is die opgeblazen, dus voorkomen verdwenen. Dat in ieder geval dat internet van Van Papen, dat is zoveel voor jullie interessant, dat uh, allerlei pogingen in het werk worden gesteld om, om die, uh, die, die, die republiek, die op dat moment echt voorkomen op sterven naar dood is, om daar uh, een compleet nieuwe politieke ordening bovenop te zetten. En men is op zoek naar een nieuw staatsvorm. En Die uh, staatsvorm in het uh, intermetsen van de papen staat helemaal in het teken van de idee van de autoritaire staat. Uh, er worden allerlei uh, voorstellen tot grondwetsherziening worden ingediend. Die uh, de een naar de ander uh, volledig door, het, uh, door de Rijksdag worden neergezameld en ook in de persmangels dus op enige uh, uh, goedkeuring kunnen bogen. Uh, in ieder geval heeft hij een uh, redelijke vinger in de pap. Uh, een hoop van die voorstellen zijn uh, terug te voeren op, op zijn publicaties, onder andere in zijn hersenafdeling in de, de Een aardig voorbeeld is dat uh, uh, het idee van het kiesrecht. Dat is uh, eigenlijk rechtstreeks, uh, is dat uit dat boek uh, afkomstig. Dat werd ook op dat moment ingediend. En voor al die voorstellen die, die komen, daar komt ze met niks van terecht. En na 32 is, is Jong dus weer volledig ambteloos burger Pape, ja. um, Voor papen die... Uh, die maakt in uh, begin 1933 een de deal met uh, Hitler in januari 1933, waarop Hitler in uh, 30 januari uh, Rijkskanselier kan worden. Van Papen wordt dan vicekanselier, en daarmee komt eigenlijk ook juni weer uh, in beeld. Um, die vicekanselarij is uh, onder Hitler uh, uh, tot en met juni 1934, is dat een, een, zeg maar een vrije plaats die enigszins onaangetast blijft tussen, uh, door die hele. Een uh, golf van die uh, Gleisschouw die uh, ontketend wordt en waarin uh, dus het, uh, de enorme naïviteit van die, uh, van die, van die conservatieve bondgenoten van, van Hitler uh, natuurlijk uh, volledig wordt ontmaskerd. Uh, nu van die vice rond van Paken die blijft daar toch een beetje buiten. Uh, mogelijk ook dat, dat Hitler daar zelf ook. Uh, dat, dat enigszins voor om uh, he, het schijn van het Bondsgenootschap in ieder geval nog naar buiten toe uh, geloofwaardig te houden. Uh, ja, die is in die vice kanselarij uh, uh, als, als nebenanplige berater is die daar uh, actief. Uh, hij is eigenlijk vanaf het begin is die heel kritisch ten aanzien van nationaal socialisme. Maar wel met, met die, die kanttekening dat het antidemocratische element van het nationaal socialisme, dat dat niet echt het belangrijkste probleem is voor Jung. Voor, het gaat hem veel meer om de, om, om de morele intenties van, van Hitler, uh, die, waar hij die zeer wantrouwig tegen is en waar hij ook steeds meer tegen in, in, in verzet komt. Uh, dat, dat, dat verzet is dus volledig terug te voeren op zijn eigen uh, ideeën over politiek die hij echt tot het eind toe uh, blijft, blijft uh, aanhangen. Uh, en dan ook, ook het, het, de, de impulses voor zijn, uh, voor zijn uh, verzetsactiviteiten die hij vanaf dat moment steeds meer gaat uh, ontplooien. Hij probeert eigenlijk dat idee van dat nieuwe front wat hij in, in, in, in 1929, 1930 19, had... had geformuleerd, probeert hij in, in, in, vanuit die positie in die kanserij probeert hij die eigenlijk als het ware opnieuw probeert hij die vorm te geven, maar niet dan als de kern van, van een, een, een, een, een, een, een, een, een verzetsbeweging. En, en zeg maar, het, het, het meest opvallende is dat hij, dat hij die in, in, in vroege jaren 30 dat hij eigenlijk volslagen uh, ...kansloos was met dat idee dat hij nu ineens in een uh, positie zit... Waardoor hij, voor, waar, ...waardoor hij voor allerlei mensen ineens heel erg interessant geworden is... ...en uh, dat blijkt ook dat hij uh, ook uh, connecties krijgt met, met allerlei voormalige parlementariërs... Uh, ...die uh, he, door de, die uh, gelijkschakeling van Hitler eigenlijk uh, geen uh, politieke macht meer hebben... Maar uh, vol, vol, volslagen aangewezen en op allerlei informele kanalen. En jongens degene is één van die mensen die ze daar een concrete mogelijkheid biedt. Um, in ieder geval die, die gelijkschakeling onder de, de nationaal-socialistische regering. Die zet steeds verder door. Uh, alle verzetsplannen van Jung en, en anderen. Die uh, leiden eigenlijk steeds meer schipbreuken. En Jung, die uh, wordt gaan steeds meer aan aan, raakt aan wanhoop aan, aan prooi En op een gegeven moment ziet hij er ook in dat zijn verzets, uh, zijn de intentie tot het verzet hem echt steeds meer leidt tot een directe confrontatie met het uh, regime. Uh, heel heel uh, aardig giet met zo is dat hij uh, in, in, in begin 1934 op een gegeven moment het plan uh, opgevat uh, heeft om. om uh, Hitler door middel van een aanslag uit, uit de weg te ruimen, dat is eigenlijk een van de eerste voorbeelden daarvan. Uh, hij is dus door zijn naaste omgeving, uh, heeft hem daar nog van af weten te houden. Uh, en waar hij dan eigenlijk steeds meer op aanstuurt, is dat hij een bepaald signaal wil geven waarmee hij het, uh, het, het, de verzetsbereidheid een bepaald. Uh, een bepaalde richting kan geven en dat wordt dan uiteindelijk de, uh, de, de, de gebeurtenis van die marburg in juni 34 de, de inschatting die je op dat moment maakte was dat, dat Hitler eigenlijk aan het eind van zijn Latijn was hij was in conflict geraakt met de, de, de SA de SA die uh, eigenlijk aanstuurde op, op het overvlogen van, van het leger, leger die tot dat moment compleet in, intact gehouden was in de uh, nationaal-socialistische staat. En Jung dacht vanuit dat dit is een conflict waar Hitler zich niet uit kan redden en uh, het is dus uh, nodig dat wij van buitenaf ingrijpen. Uh, dat was trouwens een inschatting die uh, Jung niet alleen maakte, dat was iets wat, wat uh, een vrij brede kring werd, uh, werd, werd, werd uh, opgevat op die manier. In ieder geval, in 17 juni uh, wordt die Marburg bereden, voorgedragen door von Papen. Die tekst is volledig door Jung geschreven, is ook uh, terug te voeren weer op allerlei ideeën die Joon eerder in, in, in eerder een sta, eerdere stadium heeft, heeft geformuleerd. En het idee van, van, <coughs> van een, een, een, hè, de, de, de politicus van Papen die zich daar verzet tegen allerlei... Misstanden in, uh, in de Duitse samenleving op dat moment. En, en de morele waardigheid van het ambt van de vice die dan als kristallisatiepunt als moet gaan dienen voor uh, een heroriëntering van de politiek. Maar alles is in hele dubbelzinnige termen vervat. Bedoel, uh, de nazi's worden eigenlijk te van gegeven: jongens, jullie zijn op de verkeerde weg. Maar hey, dus ze worden nog de kans tot inkeer ge geboden. Dus het is, aan de ene kant is het een oproep tot actief verzet. <tacht> Aan de andere kant zijn er allerlei, uh, worden er allerlei, uh, wat, wat, wat, wat, wat is het heel, heel, heel dubbelzinnig in ieder geval allemaal. Uh, wat, wat wel het geval is, is dat Hitler die, die marburg bereden als een uh, signaal uh, opvat dat er, uh, in die conservatieve uh, groep dat daar van allerlei. Uh, Mensen rondlopen die waar die het, waar die vreselijk voor moet oppassen, ook omdat hij met die SA natuurlijk vreselijk uh, in zijn maag zit en in 30 juni, op 30 juni. Dan wordt in ieder geval die, van die uh, dat conflict met die SA dat uh, ontlaat zich dan. Uh, dat, uh, dat is die, die befaamde Nacht van de Mange Missen. waarin de, de partij de SS-land afrekenen met de SA. En tegelijkertijd wordt dan die, die conservatieve groep wordt dan meegenomen, zeg maar in die hele. Een woord uh, operatie die, die uh, eigenlijk het eerste echte manifeste symptoom van, van, van de, de enorme gewelddadigheid van het uh, regime. Bedoel, als we even afzien natuurlijk van, van uh, al die uh, communisten die in 1933 in die kampen werden gezet, maar dat was iets wat, wat zeg maar, door een bepaalde grote mate van publiek, publieke opinie eigenlijk werd leidzaam geaccepteerd. Uh, in ieder geval 34, 30 juni 34, die uh, nacht van de lange missen, uh, is ook het einde van Eca Juni Hij wordt op uh, 15 juni uh, al gearresteerd naar een uh, concentratiekamp vervoerd en daar uh, wordt hij dus ook uh, in de nacht van 30 juni op 1 juli wordt hij uh, vermoord. Vanaf dat moment is eigenlijk het uh, begin van de reputatie van uh, Eca Juni als de... Martelaar van het uh, verzet en zo is die ook de latere Duitse Widerstandsbeweging is jong altijd zeg maar als een uh, symbool uh, omarmd en ook uh, die hele uh, inspanning van van juli 1944 uh, ook, ook gepresenteerd in de in de van de weerstandsbeweging als een, uh, een en het voortborduren op de erfenis van, van Edgar Jong, nou, tenminste als een van de mensen die dus een, een inspirator zijn geweest voor die uh, standsbeweging.